Patenhoog moet met het NMS-journaal. De burgemeester van Urk heeft een noodbevel afgegeven om een avondklokprotest te beëindigen. Een teststraat werd in brand gestoken en mensen reden toeterend rond. Hoeveel er zijn gearresteerd, is nog onduidelijk. Er was meer avondklokonrust in Stijn in Limburg trad de ME op tegen tientallen jongeren. Er waren twaalf arrestaties. Ook was er protest in onder meer Amersfoort en Helder en Rotterdam. Hier en daar zijn boetes uitgedeeld en mensen opgepakt. Op de A2 bij zal bommel kregen 45 mensen een boete... omdat ze zich niet aan de avondklok hielden. Het kabinet ziet af van de verplichte sneltest voor vliegtuigpersoneel... na protest van onder meer de KLM. Die zegt dat een sneltest vlak voor vertrek niet werkbaar is... omdat de kans aanwezig is dat positief geteste bemanningsleden moeten achterblijven... KLM dreigde daarom te stoppen met intercontinentale vluchten op Nederland. Het kabinet heeft nu bepaald dat een sneltest niet hoeft... maar dat de bemanning bij een overnachting in het buitenland... zoveel mogelijk op de hotelkamer moet blijven. Het aantal arrestaties bij de massale protesten in Rusland... is volgens waarnemers opgelopen tot ruim 3400. Ze demonstreerden voor de vrijlating van oppositieleider Navalny. Ondanks een verbod van de autoriteiten... gingen vele tienduizenden mensen de straat op in tientallen steden... Ook Navalny's vrouw Julia werd opgepakt, maar zij kwam later op de dag weer vrij. In de Eredivisie heeft Heracles met 1-0 gewonnen van Heerenveen. Het enige doelpunt viel in de 88 e minuut. PSV won thuis met 2-0 van RKC Waalwijk. Vitesse versloeg in Arnhem Groningen met 1-0. En Ado Den Haag speelde thuis 0-0 gelijk tegen Hekkensluiter Emmen. Het weer in de loop van de nacht neemt vanaf de Noordzee de kans op een winterse bui toe. Bij minima rond het vriespunt kan het lokaal glad worden. Overdag grotendeels droog met af en toe zon en zo'n 4 graden. In de avond in de zuidelijke provincies kans op sneeuw of natte sneeuw. Dit was het NMS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht.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 eens hoe ik ben, ik ben nog steeds niet zo goed de nieuwe chain, in have enough now. Shit the top of cell in a lockdown. Heb dit niet nog als een de S een sport now. Is not too bij over leading, just touch the hand uh, uh, uh. Ik hoor dat je goed begrijpt. Ik doe wat ik doe altijd. Jongen, ik ben op de move altijd. De move altijd lijkt me.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 Begrijpt. Ik doe wat ik doe altijd Jongen, ik ben op de move altijd De move altijd Like, aan, ah, ah, ah. Jongen, dit is doe altijd Voor de family die bloedt met mij Doe ik wat ik doe altijd Doe altijd Doe altijd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 A The rich, you wolves and Got my suit and tie, I won't leave it off on the floor tonight, and it got fixed up too tonight, let me show you a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 This is trouble season. Time for tuxedos for no reason. All saints for my angel. Alexander Wang too. Ass tight, get him in some dunks.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 All dressed up in black and white right. And you're dressed in that dress I like Love is swinging in the air tonight Let me show you a few things you a few, Let me show you a few things Show you a few things I love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 Control. All yes. yes. I don't think I can take this no more